Deze met het NOS-journaal. Telefoonmaatschappij. In Zuid-Holland hebben veel mensen problemen met bellen en mobiel internetten. De storing is ontstaan door brand naast een gebouw van Vodafone op een industrieterrein in Rotterdam. In het gebouw staat netwerkapparatuur waar 700 centmasten op zijn aangesloten. Die apparatuur is beschadigd geraakt door de hoge temperaturen en het bluswater. De brand ontstond vannacht door nog onbekende oorzaak. Er hebben zich kleine explosies voor gedaan. De brandweer haalt bluswater uit de schie. Bloedbank Sanquin lijkt niet van plan te zijn het beleid ten aanzien van homoseksuelen te wijzigen. De woordvoerder van de bloedbank blijft erbij dat mannen die seks hebben met mannen een hoger risico hebben om HIV te verspreiden. Volgens de organisatie gaat het daarbij om het gedrag van mensen en niet om hun geaardheid. Sanquin reageert daarmee op een voorstel van de Tweede Kamer om homoseksuelen toe te laten bij de bloedbank. De Tweede Kamer wijst erop dat homo's in andere Europese landen wel bloed mogen geven... en dat dat niet heeft geleid tot een verhoogd risico voor de veiligheid van het bloed. Volgens Sanquin klopt de informatie van de Kamer niet. Het treinverkeer heeft steeds meer last van mensen die langs het spoor wandelen, ook wel spoorlopers genoemd. Het aantal is vorig jaar gestegen met ruim 8%, meldt ProRail. Langs het spoor lopen of spelen is verboden en levensgevaarlijk. Sinds 2010 kwamen drie mensen om het leven die door een trein werden gegrepen. De boete is onlangs verhoogd. Spoorlopen levert ook vertraging op doordat machinisten langzamer gaan rijden als ze iemand langs de rails zien lopen. De wandelaars veroorzaken gemiddeld drie uur vertraging per dag, zegt ProRail. Omdat de ervaring leert dat het aantal spoorlopers in de lente toeneemt, is ProRail een campagne begonnen die wijst op de gevaren. Het weer, toenemende kans op buien, eerst vooral in het noorden. Maximum temperaturen vanmiddag 8 tot 13 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files, zijn vandaag wel aangekondigde snelheidscontroles op de A27 tussen Utrecht en Gorkum en op de A44 tussen Wassenaar en Knopend Burgerveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat ik dan Jim het Eidels had Ik dan die ik uit de jury was En bijna nog steeds blij was gewoon een dag niet mezelf was Dat ik alles was wat jij was En jij was dan Ben jij dan nog steeds? Ga je dan nog steeds? En wij dan nog steeds? Wij van... So long ZFM, Tekst TV, op kanaal 45 ZFM out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 Went out for love in the night so still. For how real you were in that house. Macarena Que tu cuerpo la alegría Cosa buena Bala tu cuerpo Alegría Macarena Hey Macarena Ay tu cuerpo Alegría Macarena tu cuerpo la alegría Cosa buena Bala tu cuerpo Alegría Macarena Hey Macarena Now don't you worry About my boyfriend The boy whose name Is Vitorino I don't want him consent stand him He was no good So I Now come on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 Alegría Macarena, eh, Macarena, magdalena, magdalena, magdalena, alegría, Macarena, magdalena, tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas, magdalena, magdalena, magdalena, magdalena, magdalena, magdalena, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! There's only love in the dark Nothing I can say A total eclipse of the heart Het ritme van Sanford T.F.M. Looking around Good for the gander, old oh, sailor. We're <laughs>